7 uur. Kielke met het NOS-journaal. President Obama heeft in zijn State of the Union maatregelen aangekondigd... om de Amerikaanse middenklasse te helpen. Die moet volgens hem profiteren van de economische voorspoed. Rijken en multinationals moeten meer belasting gaan betalen. Verder is Obama tegen nieuwe sancties tegen Iran... en hij zal die zo nodig met een veto tegenhouden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het nieuwe leenstelsel voor studenten. Het plan van minister Bussemaker kreeg de steun van regeringspartijen VVD en PVDA en van GroenLinks en D66. Vanaf volgend jaar verdwijnt de basisbeurs en moeten veel studenten gaan lenen om hun studie te betalen. Jongerenorganisaties reageerden teleurgesteld dat het plan is aangenomen. Ze zeggen dat Bussemaker een schuldengeneratie creëert en noemen de maatregelen desastreus. De van corruptie verdachte politicus Jos van Rij... is kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens nieuwswebsite 1 Limburg is hij lijstduur voor de Volkspartij Limburg. Volgens de nummer 1 van die partij zal van Rij ook echt in de Staten gaan zitten... als hij op 18 maart genoeg stemmen krijgt. Van Rij staat onder meer terecht voor verkiezingsfraude en witwassen. Zijn rechtszaak begon gisteren. De Oegandese rebellencommandant Dominique Ongwen zit in Scheveningen in de gevangenis. Vannacht kwam hij in Nederland aan. Ongwen moet terecht zijn voor het internationaal strafhof in Den Haag. Wegens oorlogsmisdaden, moord, plundering en slavenhandel. Hij was een van de leiders van het Oegandese verzetsleger van de Heer. Deze maand werd Ongwen in Afrika opgepakt. De Nederlandse Staten en Oekraïne mengen zich in de juridische strijd om kunstvoorwerpen uit de Krim. Het gaat om ruim duizend kostbaarheden die werden geëxposeerd in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Terwijl die tentoonstelling liep werd het Oekraïnse schiereiland geannexeerd door Rusland. Nederland wil dat de kunst pas teruggaat als in hoger beroep is vastgesteld wie de rechtmatige eigenaar is. Het weer dan nog, vandaag zon maar ook bewolking, vooral in het westen. Een aantrekkende oostenwind en het wordt een graad of twee.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 Misschien ben ik geworden. Wat jij hebt.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 Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidable Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidable Oh Tu t'es regardé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 Up town, funk you up. I said Uptown town, funk you up, Uptown town, funk you up, Uptown town, funk you up, Uptown town, funk you up, come on, dance, jump on it, if you suck said and flown it, if you freak, dead and own uh -huh. it, don't worry about it, come show me Come on, dance, jump on uh -huh. it, if you sexy, and flown it, well, Saturday.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 Dat me.